Ergens in een klein café wien heb ik haar eens gezien. Ja, jij was laat, Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. 16 was ze. Zij had blond, krullend haar. Ja, en op de mut staat geen ik haar. Ik zei ga je mee. Kleintje. En ze zei niet nee. Meerig leert. een jaar geleden. Kom op, op zingen! Kleine blonde Marianne, waar Nooit uit mijn gedachten Want wie zal altijd op haar wachten ja, ja, Mijn ja. hart heeft er nooit Zo heftig van gevaar Ik ben uw vaar In mooie wien Niet voor de Donau, maar Om haar terug te zien Kleine Nee om te ketten Kleine ja, ronde mariambo Ik blijf haar altijd trouw, en eens wordt zij mijn vrouw. Je ja, hoeft wel te huwelijk, wordt dit erop?